uur. Jan van der Putten Met het noordoosten van Spanje zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen. In de bus zaten zo'n 50 studenten uit Barcelona. Volgens verschillende Spaanse media kwam de bus bij Tarragona door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terecht en botste op de gemoedkomend verkeer. Bij een brand in een huis in Best hebben de buren vannacht twee meisjes van 8 en 15 veilig naar buiten gebracht. De kinderen hingen uit het raam om alarm te slaan terwijl de vlammen uit het dak sloegen. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hun vader was ook thuis, hij is aangehouden omdat hij wordt verdacht van brandstichting. Bij voetbalrellen in Marokko zijn twee supporters van Raja Casablanca om het leven gekomen. Casablanca speelde gisteravond thuis. Na afloop van de wedstrijd gingen twee rivaliserende supportersgroepen van dezelfde club elkaar te lijf. Met stokken, pistolen en steekwapens. Tientallen mensen raakten gewond, twee overleden. Supportersrellen zijn al jaren een probleem in Marokko. Er wordt dus niet alleen gevolgd tussen fans van verschillende clubs, maar ook tussen clubfans onderling. Negen Cubanen die de zee wilden oversteken naar Florida zijn om het leven gekomen, waarschijnlijk door uitputting en uitdroging. Achttien anderen zijn gered. De Cubanen zaten in een oude reddingsboot en werden na 22 dagen opgepikt door een Amerikaans cruiseschip, melden Amerikaanse media. Het nieuws komt op de dag dat de Amerikaanse president Obama naar Cuba gaat om de betrekkingen tussen de VS en Cuba te verbeteren. In de eerste Formule 1-race van het seizoen is Max Verstappen tiende geworden. Hij startte in Melbourne als vijfde en lag even vierde... maar werd teruggeworpen na ongelukkige pitstops. De race werd gewonnen door de Duitse Nico Rosberg. De wereldkampioen van vorig jaar, Lewis Hamilton, werd tweede. Het weer nog bewolkt en wat motregen, maar ook zon. Het wordt acht graden. Morgen wat regen, ongeveer negen graden. Vanaf dinsdag meer zon. Dit was het DFM Verkeersupdate.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 Second-class fools, Mr. Bat. Are you ready for this action? Does it give you... A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 Remember.